salatu wa salam wa ala alihi wa sahbihi We zagen de vorige keer wie degenen waren die als eerste de islam hebben omarmd. En we hebben het een en ander over hen verteld. En een van deze mensen was natuurlijk Abu Bakr. Radiyallahu anhu, mogen Allah wel tevreden met hem zijn. En Abu Bakr anhu was een geliefde persoon bij de mensen van Quraysh. Iedereen hield van hem. Hij was zeer geliefd bij zijn eigen volk. Hij was makkelijk in de omgang en bezat veel kennis van Quraysh. Daar stond hij onbekend. En was dus ook op de hoogte van haar positieve en negatieve kanten. Hij wist wat de goede eigenschappen waren van de mensen van Quraysh. En hij wist ook wat de negatieve eigenschappen van de mensen van Quraysh waren. Hij was een welvarende koopman. Die zeer in de smaak viel bij de mensen vanwege zijn goede karakter. En dit grootse karakter van hem bracht hem er toe, anhu. Om naast het omarmen van de islam ook zich te haasten tot het uitnodigen van anderen naar de islam. En door zijn ijver... Enthousiasme natuurlijk. En eerlijkheid is hij erin geslaagd... om een groot aantal mensen... die deel uitmaakten van de elite van Quraysh... belangrijke mensen van Quraysh... naar de islam toe te trekken, subhanallah. Zoals niemand minder dan Uthman ibn Affan. Wie was aanleiding voor Uthman... om de islam binnen te treden? Abu Bakr, radiyallahu anhu. En zubair ibn al-Awwa. Ook. Wie is aanleiding geweest voor Al-Zubair om de islam te omarmen... Abu Bakr radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, Wie was aanleiding voor Sa'd om de islam te omarmen? Abu Bakr radiyallahu anhu. En Talha ibn Ubeidillah. Wie is aanleiding voor hem geweest om de islam te omarmen? Abu Bakr radiyallahu anhu. En als je goed hebt opgemerkt, dit zijn niet de kleinste. Dit zijn allemaal jongens die tijdens hun leven de blijde tijding hebben mogen ontvangen dat zij behoren tot de inwoners van het paradijs. Deze mensen behoren tot die tien mensen, die van de profeet, die uit de mond van de profeet te horen hebben gekregen, dat zij het paradijs zullen binnentreden. En wie is aanleiding voor deze mensen geweest om de islam te omarmen? Niemand minder dan Abu Bakr. En we praten nog steeds over een periode, moeten we niet vergeten, over een periode, waarin de islam niet openlijk werd verkondigd. Hè? We hebben het nog steeds over een periode, waarin de islam in het geheim werd verkondigd. En Abu Bakr kon het niet laten om toch de mensen aan te spreken. Dus nogmaals, Uthman ibn Affan, voor degenen die dat willen opschrijven. Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas en Talha ibn Ubaidillah. Hij bracht ze steeds naar de profeet vrede zijn met hem om hun islam te betuigen. En de gelederen van de moslims te versterken. Dat was nodig in die tijd. We hebben het gehad nu over degenen die als eerste de islam hebben omarmd. En natuurlijk, deze mensen komt een grootse eer toe. Daarna, dus de tweede groep mensen die de islam heeft omarmd. daartoe behoren personen zoals Abu Ubaid ibn Jarrah. Ook iemand die heeft vernomen dat hij behoort tot de inwoners van het paradijs tijdens zijn leven. Ook natuurlijk Abu Salam. Ook natuurlijk Al-Arqam, ibn Abi Al-Arqam. Ook natuurlijk Uthman ibn Madun. Ook natuurlijk Roubaida ibn al-Harif, Saeed ibn Zaid, Asma ibn Abi Bakr, Al-Khabab ibn al-Ard. Tot de derde groep mensen, dat is ook een derde groep mensen die daarna de islam heeft omarmd, behoort Roumeir ibn Abi Waqqas, en Abdullah ibn Mas'ud, en Mas'ud ibn Al-Qari, en Amir ibn Fuheira en Suhaib ibn Sinan, en zodoende. En tot de eerste mensen die bekendheid gaven aan hun geloof, behoort natuurlijk zeker Al-Arqam. En die heeft een grote rol gespeeld in het verspreiden van da'wah op een heimelijke wijze. Want hij heeft namelijk zijn huis opengesteld voor de moslims om bijeen te komen en hun heer in het geheim daar te aanbidden. Dus het was het huis van Al-Arqam, ibn Abi al-Arqam, waar de moslims bijeen kwamen. Waar de moslims het een en ander met elkaar doornamen. Waar de moslims elkaar konden zien. En zodoende. Ook maakte de profeet vrede zijn met hem. Gebruik van zijn huis om de moslims de fundamenten van het geloof te onderwijzen. En zie het belang van het vergaren van kennis. Het is het allereerste waarmee men moet beginnen. Het duwen is weliswaar in de verborgenheid. Maar toch acht de profeet het ontzettend nodig om de moslims in hun geloof te onderwijzen. Waarom? Want kennis opdoen over je geloof... zorgt ervoor dat jouw geloof aangesterkt wordt. Zorgt ervoor dat jouw geloof naar een hoger niveau gaat. En daarom moet men kennis opdoen. Want naarmate de persoon kennis opdoet over zijn Heer... dan weet hij ook met wie hij te maken heeft... Hoe kan je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden als je hem niet kent? Als je niet bewust bent van zijn grootheid, Als je niet bewust bent van zijn bestraffing. Als je niet bewust bent van zijn genade. Als jij niet bewust bent van zijn gunsten. Dan kan je hem niet aanbidden. Natuurlijk, je spreekt bepaalde dingen uit. Je zegt, ashadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maar dat zijn allemaal loze kreten, in jouw geval. Want ze betekenen niks voor jou. Dus kennis opdoen. Vandaar dat de profeet Vrede zijn met hem het nodig... ...acht om gelijk vanaf het begin te beginnen met het onderwijzen van de metgezellen. Waar heeft hij dat gedaan? In het huis van Al-Arqam ibn al arqam En dat heeft natuurlijk durf nodig, hè. Dat is niet zomaar iets. Je moet weten dat als Korees hierachter zou komen... ...dat zij natuurlijk... Actie zouden ondernemen tegen Arkham, arqam Hebben we nu arqam Een da'wah die indruist tegen de onze. Een geloof dat ons belachelijk maakt. Dat kan niet. Dat moet bestreden worden. En om dan je huis open te stellen voor de moslims om bijeen te komen. Dat zegt heel veel over jouw geloof. Kan niet anders. Dit had als gevolg dat de mensen bekend raakten met hun geloof. En het geloof in hun harten sterker werd waardoor zij zich ontwikkelden tot mensen met ijzeren wil en die niet te stuiten waren. Niets kon hen van hun geloof afbrengen. Zij konden moeiteloos alle beproevingen en problemen doorstaan. En iedere persoon die de wens koesterde om de islam te omarmen, was bij Dar al-Arqam bij het juiste adres. En dit huis bevond zich trouwens aan de kant van Safa, van de berg van Safa. In dit huis verbleven de profeet en zijn metgezellen totdat de Omar besloot moslim te worden. Daarna traden zij naar buiten, uit de verborgenheid, om bekendheid te geven aan hun geloof. En dat zei ook Ibn Mas'ud radiyallahu anhu in een overlevering. Hij zei, wij durfden niet naar buiten met ons geloof. Wij durfden niks kenbaar te maken, totdat de Omar moslim werd. Later zal de profeet vrede zijn met hem in el Medina al een huis cadeau doen. Hij zal hem een huis cadeau geven... Wellicht als wederdienst voor het ter beschikking stellen van zijn huis aan het begin van duwen. Ja, natuurlijk zal hij rijkelijk daarvoor beloond worden. Een huis is maar een klein deel van de beloning die hem toekomt natuurlijk. In het hiernaam al zal hij rijkelijk beloond worden voor het openstellen van zijn huis. Dat vind je niet zomaar. Iemand die zijn huis openstelt voor het duwen. Dit huis van Arkham heeft qua onderwijs en opvoeding alle andere scholen en universiteiten achter zich gelaten. Dit huis bracht mensen voort die de geschiedenis hebben gemaakt. Mensen die onnavolgbaar waren in alle opzichten van het leven. Absoluut, je moet je voorstellen wie heeft gestudeerd in het huis van al -Arqam? Namelijk Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali en vele anderen. Die hebben allemaal hun studie daar genoten. Onder leiding van de profeet vrede zijn met hem. Zou dat de beste leraar die je maar kan voorstellen. En zij waren de beste leerlingen. Datgene wat onderwezen werd. Was de beste leerstof. Mohammed. Boodschapper als leraar. De metgezel als leerlingen, En leerstof. Was de openbaring van Allah. Dus het is op zich wel logisch. Dat er uit dit huis. Mensen zijn voortgekomen. Die de geschiedenis hebben gemaakt. Toen de moslims het aantoon van 38 hadden bereikt stelde Abu Bakr aan de profeet vrede zij met hem voor om de mensen van Quraysh daarmee te confronteren hij wilde per se naar buiten treden hij wilde zijn geloof bekend maken zoals natuurlijk later ook Abu Dar zou doen anhu. hij wilde per se naar buiten treden en tegen Quraysh zeggen La ilaha idallah, wij geloven in Allah en Mohammed is zijn boodschapper hij bleef bij de profeet vrede zij met hem aandringen totdat hij toestemming kreeg van de profeet Vrede Zijn met hem, om naar het heilige huis te gaan, Al-Kaaba. Daar waar Quraysh zich verzamelde. Al-Kaaba was natuurlijk het centrum van alles. Daar kwamen de mensen bijeen. En dus wilde Abu Bakr per se daar naartoe gaan. En kijk ook naar de moed van Abu Bakr. Anhu. Dus niet ergens in een achterhoek zijn islam bekendmaken. Nee, in het hart van Mekka. Dus bij el-Ka'ba wilde hij zeggen, la ilaha illallah, muhammadun rasulullah. Daar aangekomen, besloot Abu Bakr de mensen toe te spreken. Terwijl de profeet vrede zij met hem rustig leef zitten. Abu Bakr, voerde het woord. Hij sprak de mensen toe. Deze woorden van Abu Bakr deden de Mosrikien in woede ontsteken. Want hij sprak natuurlijk over de islam... En natuurlijk over de valsheid van hun goden. Valsheid van de stenen die zij aanbaden. Dus, zij werden ontzettend boos. En zij begonnen in te slaan op de moslims. Op een barbaarse manier. Ze hebben de moslims daadwerkelijk goed toegetakeld. Abu Bakr radiallahu anhu werd zo ernstig toegetakeld. Door Utba ibn Rabia. Dat hij zijn bewustzijn verloor subhanallah. Dat zegt wel wat over de hardhandige manier waarop Quraysh de moslims heeft aangepakt. Dus hij verloor zijn bewustzijn en moest zelfs gedragen worden naar huis om daar weer bij te komen. Toen hij eenmaal bij kwam, en dit is natuurlijk bewijs van zijn grote liefde voor de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit is ook en bewijs van de grootheid van de metgezellen geeft ook aan waarom Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen als metgezellen van de profeet heeft uitgekozen toen hij bijkwam zei hij onmiddellijk wat heeft de boodschappen van Allah gedaan waar het hem om ging is hoe is het gesteld met de profeet Mohammed wa Mohammed <tot> was hem dierbaar Mohammed stond symbool voor de Islam. Dus hij maakte zich zorgen over de profeet, over de voortgang van de islam, over de toekomst van de islam. Wat heeft Mohammed gedaan? Wat heeft de boodschapper van Allah gedaan? Zijn moeder, dus de moeder van Abu Bakr, gaf aan daar niets van af te weten. En hij vroeg haar om naar Ummu Jamil ibn al khattab te gaan en haar daarover te vragen. En deze Ummu Jamil was ook moslima. Maar zij wilde niet dat de mensen om haar heen dit wisten. Dus ze heeft haar islam verborgen gehouden. En niet kenbaar gemaakt. Dat heeft ze niet gedaan. En als de mensen haar daarop aanspraken... ...dan deed ze alsof ze niets wist van de islam. Maar in werkelijkheid was ze moslim. Toen Ummu Jamil werd benaderd... ...en naar Abu Bakr werd gebracht... ...want zij wilde niet zomaar wat zeggen. Ze wilde zeker weten... Dat degene die naar de profeet vroeg Abu Bakr was. Dus ze ging naar Abu Bakr. Toen ze daar aankwam, vertelde zij dat de profeet in het huis van Arkham te vinden was. En zij voegde daaraan toe dat hij ongedeerd was. Hij deed het goed. En pas daarna hervond Abu Bakr zijn rust. Pas daarna voelde Abu Bakr zich weer goed. Wat hem overkwam, want hij was ernstig toegetakeld door Utwe ibn Rabia. Zijn gezicht was daadwerkelijk bont en blauw geslagen. Maar dat deed hem niet zoveel. Het enige waar het om ging, volgens hem, was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ondanks de pijn waarin Abu Bakr radiyallahu anhu verkeerde, wilde hij per se na de profeet om zeker te weten dat hij het goed deed. Dus hij nam niet genoegen met het aanhoren van het nieuws, dat het goed ging met de profeet vrede te zijn met hem... hij wilde per se naar hem toe... hij wilde per se weten hoe het gesteld was... met de profeet sallallahu toen de profeet hem eenmaal zag... toen de profeet Abu Bakr zag binnenkomen... sloot hij hem in de armen... want Abu Bakr was zijn steun en toeverlaat... het was zijn vriend... die hem vanaf het begin heeft gesteund... en ook de profeet bekommerde zich over Abu Bakr... en zijn toestand... hij sloot hem in de armen... kuste hem... En vroeg hoe het gesteld was met zijn gezondheid. Abu Bakr radiyallahu anhu. Gaf aan dat het op zich wel goed ging met hem. Natuurlijk op zijn gezicht na. En hij vroeg vervolgens de profeet vrede zijn met hem. Om een smeekbede voor zijn moeder te verrichten. Die toen nog geen moslim was. En zo dient ook een persoon te zijn. Als jij geleid bent. En je ziet dat je familieleden afgedwaald zijn. Of geen moslims zijn. Dan dient de persoon. ...zich zoiets aan te trekken. En in zijn dua, in zijn sujud, in zijn prosternatie... ...zijn Heer te vragen om de rest van zijn familie ook te leiden. Nadat de profeet vrede zij met hem dit had gedaan... ...dus een smeekbede had verricht voor de moeder van Abu Bakr... werd zij onmiddellijk moslim. Subhanallah. We weten dat de dua van de profeet, sallam, verhoord wordt... De volgende keer inshallah gaan we kijken naar het begin van de openlijke verkondiging en hoe de profeet het vanaf bracht. Subhanakkallah, bihamdik, shadullah ila illa ntisafrikawatubulek.